Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De chaos op vliegvelden heeft al meer dan 38 miljoen aan claims opgeleverd. Is je vlucht vertraagd of gecanceld, dan kan je een claim indienen. Voor schadevergoeding of om je extra kosten terug te krijgen. Bedrijven die dat voor je regelen hebben de laatste maanden reet de druk. Vertel eens aan Nieuwsuur. Sinds de chaos in april zien we een enorme toename in het aantal claims voor annuleringen. En dat zijn vooral claims die gaan over compensatie. Dus niet over het terugkrijgen van de ticketkosten. Aan de andere kant zien we ook ontzettend veel claims binnenkomen voor langdurige vertragingen. Inmiddels zou het op Schiphol weer langzaam wat beter moeten gaan met de drukte. De luchthaven zet de komende tijd 200 extra beveiligers in. Op de A2 is een man van 73 omgekomen. De man botst in zijn bestelbus achterop een vrachtwagen die in de file stond. De vrachtwagenchauffeur, een man van 33 uit Macedonië is opgepakt. Waarom is niet duidelijk. Als het aan de Britse voetbalbond ligt, blijft Sarina Wiegman nog even hun coach. Gisteren werd ze met de Lionesses Europees kampioen en iedereen in Engeland is weg van haar. Genoeg reden om het contract te verlengen. De bond wil daar binnenkort met Wiegman over praten. Haar contract loopt nog tot 2025. En een primeur in Amsterdam, daar maakte de allereerste robotboot vandaag een tochtje op open water. Het is een uitvinding van twee jonge ingenieurs. Het ding vaart helemaal uit zichzelf. Een schipper is niet meer nodig. Op basis van GPS weet hij waar hij is en kan hij heel nauwkeurig ook stromingen en golven van andere boten compenseren. Zeg maar. De eerste missie, bier bezorgen aan een café in de buurt. Die was geslaagd, meer maar over de naam is nog niet echt de knoop doorgehakt. Een bierboot zou ik het niet noemen. Een horeca leverancierboot. De makers van de boot moeten nog wel eventjes klussen om alles te perfectioneren. Maar ze denken dat de boot dan niet alleen bier, maar ook mensen kan vervoeren. Het weer blijft droog, vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen in de noorden kans op een bui, het wordt daar zo'n 23 graden. In de rest van het land meer zon en warmer, zo'n 28 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 desire am i innocent by today's standards now self-esteem has to be fed to us i am the sacrifice he castigates others for and all claims to hate but ain't the Acute cute wish and grief is fetishized, well done d for your perseverance you go. Oh, shit.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 Daar had Loop uh, ook een nummer over, 21. Uh, dat is uh, geschreven door uh, Julia Korthouwer van Loop. Maar de afgelopen maand hebben ze ook een uh, single uitgebracht. Uh, en dat is deze: Better Off.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 Want dan hebben we daar ook meteen een telefonisch gesprek aan gekoppeld, Geknobbeld. <laughs> ja, dat is een leuke Freudiaanse woordgrap. Uh, want Davy Knobel van Light by the Sea gaat, uh, gaat, uh, gaat, uh, gaat wat vertellen over die single die uh, Light by the Sea heeft uh, uitgebracht. Of gaat uitbrengen op 5 augustus, maar je hoort hem 4 augustus al bij ons. C'est le voyage heet, uh, heet uh, dat nummer. En dan uh, zit die uitzending ook weer helemaal vol...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 Light overshadow. Mijn voeten beeft elke van el. de stap van de pad. Afgezien van het verleden maar niet vergeven. Ik ben liever geen pessimist, maar denk niet dat vernietiging een antwoord is. Ik heb ook niet de tijd in zich, maar zie zelf door die tunnel wel een snelje lucht. Ik ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe. Ja, en elke dag zit ik vast in die buis. Ik ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe. En elke dag zit ik vast in die buis. Ik zie dezelfde vier muren, elke dag. elke dag, het moet niet langer duren Mark het om mijn buis, vertellen wat die en niet kan Wat is een hoop mag man Panami, panami moe. wist ik het doen? zou China iets met me doen, stuurden we vet met pensioen Ging een miljoen, researching op naar de zorg Er wordt geprikt, ze zijn bezig, dus mijn optimisme is aanwezig Maar tot dan, hoe doden we de tijd? Voelend aan de tand van de overheid Panami Ik ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe en elke dag zit ik vast, niet buis. Ik ben er elke dag, maar ik wil naar hij stil En elke dag zit ik vast in die buis. wie?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 Ben ik? ben ik, ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe. Mie? En elke dag zit ik vast in die buis. Ja, pannen we. ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe. En elke dag zit ik vast in die beis. Pas in die beis, vast in die vast in die beis. Wat pas in die beis. Wat, wat pas in die beis, pas niet vast in die beis, wat in die beis. Ja, ik zit vast in die beis. Hij spoelt niet meer als thuis. Nee. Ik zeg over de night. Over de night.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 eerder een beetje bedacht hadden om je even in de uitzending te halen. Yes. Uh, ja, vorige week ging die door, want toen uh, had je een, uh, een klusje. Ja, klopt. Ja, mm. ja. ja.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 Behoorlijk. Dat denk ik best veel over mij. Ja, ja. behoorlijk, ja. Want uh, je neemt eigenlijk een bepaalde stellingname tegen. Be nou, ik, ik, ik zal het een beetje in de, in de mond uh, nemen: een beetje te zeggen. De truttigheid, ja. uh, heb ik een beetje de idee. De wattigheid, Sorry. De truttigheid. Ja, een beetje van, uh, van... Ja, we moeten allemaal alleen in een hokje stoppen... en daar hou je helemaal niet van. Uh, de niet erop. Dat, dat, dat, dat, dat idee, dat, dat, dat, dat had ik wel ja. een beetje bij. Of op die fiets. Ja, precies. Ja. Ja, ja, nee, het heeft er wel mee te maken. Maar het is niet alleen uh, het idee van... ik hou er niet van om in een hokje gestopt te worden. Maar ook het idee dat... Uh, ik denk dat we best wel vaak bezig zijn... met anderen categoriseren. En ik mm. denk dat je zo heel erg... ja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 B-E-A-T En dan, uh, dan moet je me wel vinden. Dat lijkt mij ook. Dan gaan we hem uh, draaien. Hier is Diepgang op de, bons, de dansvloer van Bob's. Ik wil diepgang op de dansvloer Wil ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vierkwaarts op de door En toch teksten van kwaliteit. Ik wil diepgang op de door, Wil ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vier vierkwaarts op de door En toch teksten van kwaliteit. Ik wil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 DJ, ik wil diep gaan op de dansvloer, wil ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vier kwarts op de dansvloer en toch teksten van kwaliteit. Ik wil diep gaan op de dansvloer, wil ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vier kwarts op de dansvloer en toch teksten van kwaliteit.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 All the horses and the land. It's a muggy night. She's dizzy from the ride, and he is talking bullshit all the time. In the city, she's looking for.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 They fool and brag. Twins prove that one and one are one Day, that two bonds really last Twins Day Judge Uncovered by its book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 Lamps spare some oil, never a man, and you teach us how to love and care, make us.